De bloemen van kleine Ida. Kleine Ida woonde met haar vader en haar moeder in een huis midden in het park. Boven op de zolderkamer woonde de student Hans. Hij was altijd vrolijk en zat vol malle verhalen. Toen Ida jarig was, bracht hij een bos mooie bloemen voor haar mee. Gele narcissen waar Ida zo van hield. Maar na een paar dagen lieten zij hun kopjes al hangen. Kijk nou eens naar mijn bloemen. Hans, weet jij wat er met ze aan de hand is? Ja, natuurlijk weet ik dat. Jouw bloemen zijn doodmoe van het dansen. Ze zijn vannacht op een bal geweest. Ho, ho, hoe kan dat nou? Bloemen kunnen toch zeker niet dansen? Nou, en of? Als het donker wordt en als kleine meisjes zoals jij naar bed gestuurd worden... dan dansen de bloemen hier vrolijk rond. Bijna iedere nacht hebben ze feest. Ida moest er vreselijk om lachen... Maar haar schoolmeester, die net op bezoek was, begon te mopperen. Hij was nu eenmaal een oude brombeer. Oh, kan je een kind nou zo'n onzin vertellen? Het is allemaal kletskoek. Je moet die kinderen niks wijs maken. Dan raken ze helemaal de kluts kwijt. <laughs> nee, meester. Ik weet best dat het onzin is. Maar dat vind ik nou juist zo leuk. Hans kan zulke malle dingen verzinnen. Voordat Ida die avond naar bed ging... liep zij eerst nog even langs de vensterbank... waar moeders planten en bloemen stonden. Gaan jullie vannacht weer feest vieren? Het toe, maak mij dan ook wakker. Ik wil jullie zo graag eens zien dansen. Ik zal er niemand iets van vertellen. Maar de bloemen deden net of zij niets hoorden. Toen liep Ida naar haar zielige slappe narcissen en pakte ze uit de vaas. Kom maar mee, jullie zien er zo moe uit. Jullie zijn vast een beetje ziek. Ik leg jullie vannacht in het bedje van mijn pop Sophie is vast veel makkelijker dan maar dag en nacht in zo'n vaas te moeten staan. De pop lag al te slapen. Maar kleine Ida haalde er toch uit bed. Het spijt me, Sophie, maar jij zult vannacht in de la moeten liggen. Mijn narcissen zijn een beetje ziek. En ze moeten eens een nachtje lekker uitrusten. Misschien zijn ze dan morgen weer beter. Sophie keek Ida woedend aan en zei geen boe of ba. Ze was diep beledigd dat zij voor een bosje bloemen uit haar bed moest. Doe niet zo flauw, Sophie. Het is maar voor één nachtje. Ida legde de pop in haar speelgoedla en de bloemen in het bedje. Toen ging ze zelf ook slapen. Midden in de nacht hoorde zij een zacht gefluister in haar oor. Zij deed haar ogen open en zag de bos Anjers uit moeders mooiste vaas voor haar bed staan. Psst, Ida. Kom je gauw kijken. Het is bal vanavond. We hebben allemaal onze blaadjes en kelkjes gepoetst voor het feest. En nu gaan we heerlijk dansen. Hoor oh, de muziek is al begonnen. Ida was meteen klaar wakker. en ging rechtop zitten. Ja, natuurlijk kom ik. Fijn dat jullie me geroepen hebben. Dansen alle bloemen mee? Bijna allemaal. De rozen niet. Zij zijn te stijf en te stekelig. Ze zouden de andere bloemen pijn doen. Zij zitten op jullie stoelen en houden er toezicht op dat alles netjes en ordelijk verloopt. Hoe gaat het met mijn zieke narcissen? Moeten die nog in bed blijven of komen ze ook? Dokter Tulp is net bij ze geweest en heeft ze een drankje gegeven. Dat helpt tegen overmoeidheid en slap hangen. Ida liepen per tenen achter de anjers aan naar de huiskamer. Die leek opeens veel groter dan anders. Al moedersfazen waren leeg en de bloemen dwarrelden vrolijk door de kamer. Alleen de rozen zaten op een stoel en rekten hun stengels zo ver mogelijk uit om iedereen in de gaten te houden. De gele tulpen uit de tuin hopsten rond met de violieren en de krokussen en lelietjes van dalen waren in twee lange rijen gaan staan. Kijk nou eens, wat gaan die doen? Die gaan de polonaise dansen. Let maar op, daar begint de muziek al. En ja hoor, daar liepen ze twee aan twee door de kamer Ze maakten buigingen naar elkaar en hielden elkaar bij de bladeren vast als ze rondjes moesten draaien Ida klapte in haar handen van plezier oh, Ik wou dat Hans hier was, wat zou die lachen als hij jullie zag Hans heeft nog wel een kinderhart, maar hij is toch al een groot mens En grote mensen kunnen we hier niet gebruiken Plotseling werd het gordijntje van het popelinekantje opzij geschoven en daar stapte Ida's Narcisse uit Sophie's bed. Ida! Heb je Sophie niet wakker gemaakt? Misschien wil ze wel meedoen. Ze kan de dansmuziek vast wel horen in de la. Oh jee, ik had hier zoveel te zien dat ik Sophie helemaal vergeten ben. Oh, laten we de gauw uit de la halen. Kleine Ida was een beetje bang dat Sophie nog kwaad op haar zou zijn, maar dat viel gelukkig reuze mee. Wat is hier aan de hand? Is er feest? Dan ben ik van de partij. Ik had juist zo zien in dansen. Sophie pakte haar rokjes bij elkaar en walste weg. Ho, ho! Ho, niet zo snel! We hebben je nog niet eens bedankt dat we in je bedje mochten liggen. Dat was best lekker, hoor, voor een nachtje. Dat spreekt toch vanzelf. Als je ziek bent, moet je niet in zo'n natte vaas staan. Dan krijg je koude voeten van. Dat is heel ongezond. Ach, wij bloemen zijn dat immers gewend. Ik heb best lekker geslapen in de la, hoor. Als jullie willen, mogen jullie gerust nog een nachtje in mijn bed. Nee, hartelijk bedankt. Maar onze tijd is voorbij. Als we morgen dood zijn, dan moet kleine Ida ons maar begraven in haar tuintje. Dan komen we volgend jaar weer tevoorschijn. Zo gaat dat met bloemen. Plotseling gingen de tuindeuren open en er kwamen nog meer bloemen binnendansen. Ze kwamen uit het park. Maar o oh jee, de hark van de tuinman was per ongeluk meegekomen. En die maakte me een lawaai. Stil toch, stil. Je maakt iedereen wakker ik schiet op. Ga de tuin in. Maar het gestam bleef maar doorgaan. En ineens lag kleine Ida in haar bed. En het gebonk kwam van Hans, die op de deur stond te kloppen. Ida, slaapkop. Ben je dan nog niet wakker? Je moet opstaan. Uit! Ida lag nog even na te denken over het bloemenfeest. Toen sprong ze uit bed om naar de narcissen in Sophie's ledikantje te kijken. Ze waren nu werkelijk helemaal verlept. Ach, jullie zijn echt dood gegaan. Nou ja, het geeft niet. Straks ga ik jullie begraven in de tuin. Dan zijn jullie volgend jaar weer springlevend. En zo was het ook. Want bloemen leven maar kort. Maar of het nu regent of dat de zon schijnt... bloemen komen altijd terug.